We zitten te wachten op het nieuws. Momenteel is er geen nieuws, lijkt het wel. Geen nieuws is goed nieuws. Nee, dat zou ik denken. Uh, deze is van Wilco, dus uh, ik krijg hem. Een... Oké, okay. nou wordt hier al eens geïnstalleerd. Ge ge ge ge ge Misschien moet ik ja. gewoon nog even het uh, muziekje door laten lopen... ...in de hoop dat straks uh, het nieuws toch over wordt genomen. Het is altijd vervelend als je afhankelijk bent van computers. Ik heb uh, een Ja, lekker. Ik het inzoekje in. Nou, als jullie willen, kunnen jullie het meteen overnemen. Ja, dat gaan we doen. Dat ga... Doe het maar dan. Want, uh... Uh, we doen dat vanuit de studio. Een uh, morgen, luisteraars. Dit is het programma Goedemorgen Zandvoort. We zijn even aan het experimenteren. Want uh, de techniek laat ons in de steken in Hotel Hoogland. Uh, dus we zijn uh, met z'n allen verkast naar de studio op het Gastheusplein. En ik roep dan ook alle gasten op om uh, naar het Gastheusplein te komen. Van waaruit wij het programma Goedemorgen Zandvoort zullen presenteren. Mijn naam is Pieter Jouwstra en ik zal het programma gaan presenteren samen met Yvonne Roosendaal. Ik zie achter de tiek, techniek, uh, zie ik een aantal mensen staan en daar ben ik blij mee. Albert Jan Vos en uh, Ton Hendricks, die zijn allemaal paraat en ze zorgen ook voor de koffie. De redactie uh, is gedaan door Yvonne Roosendaal, Ellen de Lange. Ellen Jansen, sorry dat ik dat mij verspreek En Irene de Jager De koffie wordt gepresenteerd door Tom Hendricks En we hebben een leuk programma uh, Yvonne, jij hebt ook het programma bij de hand Nee, nog niet maar we gaan zometeen al eerst praten ah, nee, nee. met Tom van der Rijden, onze op, vanuit Rotterdam, de man die alles weet van de oude voertuigen van Krypton Rolling. Uh, daar gaan we mee praten en dat wordt een zeer interessant onderwerp, want uh, wie kent Tom niet? Tom die is altijd enthousiast met alles wat er omheen gebeurt, ah. met oude auto's, jeeps. Hij heeft allemaal technische termen, dat gaan we meteen ontraden om technische termen te gebruiken. Want de stuk luisteraars toch niet. Maar we gaan eerst naar een plaatje als Albert-Jan wel klaar heeft staan. Het weer is net wat opgehelderd, het is zondagmiddag buitenvelderd, de flats zijn hoog en goed gebouwd.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 Albert-Jan, wat was dit voor een leuke plaat om te beginnen? Mooi. Wat ik, was dit? Ik heb geen microfoon. Maar. Je hebt geen microfoon, ik ga het herhalen wat jij zegt. Frans Halsema. Ja, dat wist ik, Frans Halsema. Zondagmiddag buiten de velden. Hij is helaas te vroeg overleden, Frans Halsema. Eh. Uh, we gaan uh, met onze eerste gast gaan bespreken, Yvonne. Hij zit klaar voor ons. Hij heeft zich voorbereid, want hij heeft een grote verhuisdoos meegenomen met boeken, tijdschriften en dergelijke. Dames en heren, luisteraars, als ik u zeg dat tegenover ons zit Tom van der Rijden, dan zegt iedereen, nee. Wat ziet u er, er goed uit, Tom? je ja. hebt een verschrikkelijke moeilijke periode gehad, maar je ziet er weer perfect uit. Hoe doe je dat? Allereerst wilde ik uh, goeiemorgen de wensen aan uh, de Zandvoortse bevolking. En uh, in ieder geval een verschrikkelijke fijne bevrijdingsdag. Ja. Dat wou ik mee beginnen. Tom, Mijn gezondheid is dermate goed dat ik uh, kan bepaalde dingen wel. Ik kan bepaalde dingen niet meer. Uh, niet meer, uh, dat uh, houdt in dat ik uh, geen zware uh, werkzaamheden meer kan verzetten. Onder, uh, onder andere aan de grotere auto's, waar we dus uh, als leden van KTM mee bezig zijn even uh, de... De, wat is KTM? KTM is de, de vereniging van uh, oud militair voertuigen gebouwd 4045 dus de, waar in elk voertuig een historie zit die is ergens voor gebouwd om de Nederland weer bevrijd te krijgen ja, maar uh, Tom eventjes over auto's, want uh, jij zegt ik kan geen zwaar werk doen maar ik kan me ooit herinneren dat jij een jeep in een, in een hele korte tijd uit elkaar kan halen. In allerlei onderdeeltjes. En hem ook weer in elkaar zit en niets overhoudt. Dat kan. Dat heb ik gedaan. En hoeveel minuten haal je een jeep uit elkaar? We zijn in Engeland geweest en daar hebben we het officiële record gehaald voor het boek van Gunnis En dat hebben we binnen vier minuten gedaan. Vier minuten vier en helemaal minu auto slopen? Helemaal slopen. En weer in elkaar zetten. Jullie zijn nou in het boek. in ja, We staan in het ja? boek. Ja, oh, oh, oh. In boek. Eh, Zou je iets zijn voor de Grand Prix om zoiets ook te doen? We zijn in Zandvoort. Hebben we ooit een demonstratie gegeven. Ja? Hier op het, uh, raad, naast het raadhuis. Het is jaren geleden. Maar... Ja, ik kan me herinneren. We hebben het gedaan. We hebben ook in Zandvoort hebben gegaan. We zullen er wel zes of zeven minuten over gedaan hebben. Maar in principe. Ja, het bestaat nog steeds. Het is alleen een andere groep mensen. Tot jongeren. Was, dat was een jeep was dat, dat. was een jeep. Jij hebt er ook een jeep. Ik bezit nog steeds een jeep. En, en, en dus dat betekent dat het een hele simpele auto is, als je hem zo snel uit elkaar en, kan halen. Ja, hij is op vier weken tijd van de tekentafel gekomen. En hij is in uh, de eerste prototypes werden gebouwd in veertien dagen tijd door drie verschillende fabrikanten. Ford en uh, Manton En uh, uh, nog een derde. Um, daar is Bantam van afgevallen. Die had er weinig kapitaal om dus die enorme productie ter hand te nemen. Ford heeft hem genomen. En hij heeft dus daar een heel groot stuk van gebouwd. Duizenden heeft gebouwd. En Bantam heeft als ja, doekje voor het bloed de is. Elk hippie had ook een aanhanger. twee assige aanhangertje. Een staalbodempje waar je ook mee kon varen. Peddelen. Oversteek van een klein watertje. En Bantam heeft daar weer duizenden... Van die maar, maar het was dus wel een degelijk auto... dat er nog steeds zoveel bestaan. Ja, zeker. We zijn inmiddels 70 jaar verder... en we rijden nog steeds. Vertel eens over Kiep den Rolling. Ja, het is begonnen... met een... 40 jaar geleden met een groepje Amsterdammers. En... Um, die hebben dus op een gegeven ogenblik... de... gesprekken gevoerd... met dat groepje... om te zeggen, jongens... Er wordt zoveel verschroot, er wordt zoveel uh, spullen oud ijzer uh, verwerkt, kunnen wij niet eens. En daar was dus een aantal mensen die hadden er al eentje door omstandigheden dus uh, naar zich toe getrokken um, om daar een vereniging van op te richten. Dat zijn acht mensen geweest. En dat is in de Amsterdam geweest en in de regio een paar mensen uit Zandam, iemand uit uh, Voorburg ja, uit Zandvoort. en ik uit Zandvoort. En hebben dus de vereniging opgericht. 28 augustus bestaan we 40 jaar met 1600 leden over het land. En we kunnen dus 4000 voertuigen rijdend de weg opbrengen. En dan praat, ik niet, op, dan praat ik niet alleen over jeeps, maar jullie hebben ook rupsvoertuigen, alles, alles. alles. In principe van het, het fietsje en het kleine motorfietsje. ...tot aan de tanks. En we hebben zelfs, tot voor kort hebben we zelfs iemand gehad... ...die uh, de financiële kracht had om een uh, vliegtuig te bezitten. Maar ja, die rijd je niet mee. Die kan niet meer rijden, <laughs> maar hij kan wel vliegen. En hij vloog ook regelmatig boven de evenementen waar we waren... ...in de in Normandie. De Wat waar, een soort vliegtuig is voor mensen die uh, geboeid zijn van, hé... Hey. Nou, dat was een, een, een, een zogenaamde e-flyer, een bommenwerker... <coughs> ...viermotoren vier vliegtuig... Maar Nederland heeft zulke strenge regels. Dat hij is eerst uitgeweken naar België. Uh, toen kon hij nog regelmatig dan ook naar Nederland komen vliegen. Later is in België is dat ook niet meer mogelijk geweest. Hij is in Engeland terechtgekomen. Ja, en dan komt het onderhoud en de enorme kosten die dan voor het vliegtuig liggen. Dat is eigenlijk niet te dragen voor twee of drie mensen. Dus uiteindelijk is hij weer teruggegaan naar Amerika, waar hij hem ooit vandaan gehaald heeft. En is daar weer. In de collectie gebracht in de Amerikaanse lieverhuis. Hij is naar Amerika gevlogen ook daadwerkelijk ermee? Ja. ja. ja. ja. Geweldig. Eh, Tom, eh, 40 jaar keep een rolling. Ik neem aan dat jullie je niet alleen aan het poetsen zijn en repareren en schilderen en dergelijke. Maar dat er ook gereden moet worden. Ja, er werd eh, gisteren onder andere gereden. Vertel, door, door waar? Een groepje, groepje hier uit de buurt. Uh, daar is een Engelse piloot. Uh, Amerikaanse bemanning met acht mensen is er dus op... ...een bepaalde dag weggestuurd om een bombardement in Duitsland uit te voeren. En dat was een fabriek in Duitsland. Die moest gebombardeerd worden om de industrie van de Duitse bezetters dus, ja, te stoppen. En was aangeschoten, boven Nederland al. Heeft toch die bombardementen in Duitsland kunnen uitvoeren. Kreeg op de terugweg weer een pakkerammel. Er zijn vier bemanningen van de acht. Zijn er dus net voor de grens. Over de grens bij Nijmegen. uitgesprongen. Daar is dus de. Toch wel met parachute? Hè? Met parachute, ja. Eruit. Daar is dus uh, verder besloten. om te proberen toch terug te komen in Engeland. Dat was, ja, dat was eigenlijk het, uh, het doel. om weer uh, terug te kunnen komen voor bombardementen. Uh, hij kon het niet redden. Hij kwam op een gegeven moment boven Haarlem terecht. Hij werd weer aangeschoten door. Het oude Schiphol, de luchtdoelatererieën. En hij heeft besloten om niet op Harlem het vliegtuig naar beneden te laten komen. Hij kon niet meer verder, maar hij heeft het naar de buitenkant kunnen drijven. En is in vijf huizen, tussen de weilanden, in de eitocht, terechtgekomen. Daar had hij natuurlijk weer verschrikkelijk pech. Ze overleefden, de andere vier bemanningsleden, overleefden dus de klap. Hij explodeerde dus niet op het moment, dus ze konden dus ook nog wegkomen. Maar waar liepen ze naartoe in de weilanden? Ja, regelrecht naar een kamp wat er gelegen was met Duitse soldaten. Dus liepen zo hun krijgsgevangenschappen in. We hebben een straatnaam naar deze man, met in samenwerking de gemeente Vijfhuizen, burgemeester van Meer en iemand van de Amerikaanse ambassade, eh, hebben we die weg mogen noemen naar de man. En dat is gisteren gebeurd. Er is een bankette neergezet, daar zijn de namen zijn daar vermeld. De piloot heeft het overleefd, is 92 jaar geworden en ging 22 april ging die zijn ogen sluiten en toen was het gebeurd. Maar wel met de wetenschap... Ja, dat het dus een straat is genoemd. En daar waren jullie met groot materieel aanwezig? Daar waren we met 17 voertuigen... waren we daar... om dus de nabestaanden en de genodigden en de burgemeester... en de mensen van het Amerikaanse consulaat... dus te rijden naar de plek. Een plechtig moment. Heel erg belangrijk. Emotioneel? Heel emotioneel, ja. Het is beslist nou, ja. je met... Je nekharen over hen staar erbij. Ja. Kan me, Om, me voorstellen. Alsgene die geboren is in 1940 en een eigen Duits en een Duits een geschiedenis heeft over zichzelf ja. in de Tweede ja, Wereldoorlog. Ja. Als oh, je het gehoord Dan uh, heeft Keep them Rolling behoorlijk wat bekendheid. We zijn een grote landelijke vereniging. We hebben 1600 leden, zoals ik al vertelde. En de gemiddelde uh, lid van KTR heeft uh, 2,5 tot 3 rijdende voertuigen. Maar er wordt ook. ...dagelijks nog gerestaureerd. En er wordt dagelijks ook nog bepaalde dingen gevonden... ...die dus uh, de moeite waard zijn om het weer op te knappen... ...en weer terug te brengen naar de staat. Staat er in Haarlem bijvoorbeeld staat er een auto... ...op het ogenblik in de tramremise, een kraanwagen, ...en die wordt uh, hier geschonken aan de tramremise. En uh, dat is een 1944 kraanwagen die dus na de oorlog... ...de trams weer terugzetten in de rails in Amsterdam. Ja. En daar zijn we ga ik zijdelings ook weer mee bezig om dat ding weer terug te brengen zoals die oorspronkelijk eruit hoort te zien. Als je op dit moment ziet, dan zeg je, waar begin je aan? Maar als je over drie, vier jaar komt kijken met een aantal vrijwilligers... Dan zeg ik, ja, daar staat hij. Zo is hij toen de tijd geproduceerd. Ja, die, en dus... die remise de Leidse vaart is heel uniek. Dat museum ja. te bekijken of er nou trams of bussen zijn. Of wat dan ook. Daar, eh, elke dag zie je daar een stuk of tien man. Daar eh, bezig om te restaureren. Dat is heel mooi. Onze medepresentator Don de Gerber, Die rijdt hier ook met een jeep rond. Ja, ja dat is een jeep. Dat is vijftiger uh, jaar zeggen wij. Die is niet van de oorlog. Die is niet uit de oorlog. Maar hij heeft wel de verbeteringen. ...van de dingen die eigenlijk een beetje zwak waren... ...in de bouwjaren 40-45... ...daar hebben ze dus een betere versnellingbak in zitten. Dus jullie zijn nog mee. kritisch naar elkaar ook... ...als ja, je doet. met een voertuig komt... ...of die wel helemaal goed is van de oorlog 40-45. Ja, elke uh, nieuw lid wat komt... ...wordt donateur in principe. <coughs> en zoals een jeep dus bij uh, een van de technische mensen... ...die dus over Nederland verspreid zijn... ...ter... ...ja... Keuring moeten brengen. Het, het klinkt gek, maar de originaliteit, ja. daar proberen we dus en dat moeten we ook blijven handhaven. Met de bijl op de achterbak en de schip op, uh, aan de achterkant en dergelijke. Ja, dan praat je over uh, een type voertuig. Jeepje hebben ze aan de zijkant, oh, over elkaar en ja. boven elkaar. En een dots die heeft ze op de achterkant van de laadklep. Kijk. Dat is alweer een slag groter. Ik heb me goed in verdiept, hè? In die ja, auto's. ja, ja, ja, ja. <laughs> Jij ja, weet ervan. Ja, je kent het. En zoals je gisteren, met 4 mei, worden jullie uitgenodigd? door wie? Dat jullie, willen, dat jullie mogen rijden voor de veteranen en mensen die slechter been zijn. Um, dit is een combinatie van Cres. Cres is een. Um, ja, ook weer gegroeid eigenlijk uit een lid. van KTR. Die woonde in, woont in. nou ja, hij is overleden. Hij woont in. De in ...Battleverdorp... ...en wist als jongen zijnde... ...heel veel wat er gebeurd was... ...in de Tweede Wereldoorlog... Um, uh, uh, bombardementen ...en vliegtuigen die aangeschoten werden... ...enzovoort, enzovoort, enzovoort... ...en dat was Henk... Um, ...Henk is de oprichter van Cres... ...en dat bestaat dit jaar... ...Henk Rebel... ...dit jaar bestaat dat 25 jaar... ...ik heb veel gesproken met Henk... ...Henk had een, had een voertuig... ...en was lid van KTR en Rayen en Dots... En ik ben... Wat is een dots? Een dots is een slagroter als een Jeep. Okay. Een, een, een voertuig waar je dus uh, bemanning in kon rijden met een bank. Vier man aan de weerskanten. Maar werd heel veel gebruikt door zijn vierkante achterbak voor munitie en materialen dus aan te voeren. Ja, Oké, okay. even tussenvraagje. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Um, deze man heeft mij uh, geïnspireerd om te zeggen... Henk, ik kan maar met één ding tegelijk bezig zijn. Maar ik blijf wel op de hoogte en ik zal zoveel mogelijk tijd... Besteden. Ik werkte toen nog uiteraard om jou te volgen en desnoods bepaalde dingen samen te gaan doen om dat uh, te verwezenlijken. Uh, wij wisten natuurlijk, of hij wist heel goed vanuit lectuur, dat er nog heel veel vliegtuigen dus in de meer gestort waren. Waar ook nog mensen in zaten, zowel van de ene kant als van de andere kant. En dat vind ik eigenlijk weer het mooie van dit verhaal. Ze borgen daar ook de Duitse mesters bijvoorbeeld. Ja. En de Duitse vliegtuigen, want ook die zijn daar naar beneden gekomen. Dat is geworden een groepje van een man of vijf. En inmiddels zijn we 25 jaar verder. We bestaan 25 jaar. En is een groep van 35 vrijwilligers. Ik kan me herinneren dat Henk op een gegeven moment in Zandvoort voor de deur stond. En zei, ga een lood zuuren, want we gaan een opgraving doen... En de achtertuintjes van die vijf mensen, zes mensen waar ze mee begonnen, die liggen vol. En we wilden graag dat het droog en netjes opgeborgen wordt om het later te inventariseren. Heb ik gedaan. Dus ik kreeg op een gegeven ogenblik een berichtje dat er dus onder Sveen een borging gedaan werd. Wie betaalt dat allemaal Tom? Ja, Cres Chris heeft gelukkig mensen die daar belangstelling voor hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een bedrijf die een treklijn beschikbaar stelt. Ze hebben een bedrijf die dus de laten. Want die delen, zitten vaak 10 meter diep weggezakt. Ja. Een moeras en klei en dras trekt dus naar beneden. Dus daar moet een damwand geslagen worden, moet uitgebaggerd worden, moet het water moet weggepompt worden. Ja, nou, precies, dat zijn kosten. En dat zijn kosten. En gelukkig hebben we dat tot aan twee jaar, drie jaar praktisch ...geschonken gekregen. Door dat soort bedrijven. En jij doet de promotie... met jij praat makkelijk... ...en jij praat met die bedrijven. Ik probeer het. Ja. Ik heb het niet makkelijk... ...de laatste twee jaar. Want ja, er is... ...een, en een enorme Trichetjes. crisis... ...ook in dat soort bedrijven gekomen. En het is eigenlijk... ...jammer om te zeggen dat we dit jaar... dus dan praat ik over 2011... ...geen enkele opgraving hebben kunnen doen. Terwijl we dus de gegevens uit Engeland hebben... ...van een bepaald vliegtuig... Die dus uh, eigenlijk vrij kort bij de deur weer ligt om daar uh, aan te gaan beginnen. Dus dat... hierbij een oproep voor de radio aan bedrijven als ze luisteren helpt Ton van de Rijden. Ja, dat zou geweldig zijn. Kunnen ze jou bellen, Ton? Ja, ik ben telefoonisch te bereiken in Zandvoort, dat is 023. Ik schrijf even mee, 023. 57. 57. 17. 17. 88. 88. 1. 1. Nog een keer, 023-57-17881. En wil je helpen, Tom? dan moeten ze even naar jou bellen. Ja, dat zou geweldig zijn. We hebben een heel mooi museum, we zitten dus in een Waar? Volk, in Alsmerebrug. Dus als je de uh, weg rijdt naar Aalsmeer toe vanaf Heemstede, langs de recht rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor, Hoofddorp, voorlangs, en je rijdt onder de Rijksweg door. En je rijdt richting Alsmeer. Dan loopt de weg iets omhoog. Ja. En voordat je de brug op gaat. Voordat je naar beneden gaat. Alsmeer in. Ga je rechtsaf bij het stoplicht. Dus voor Langs het water. en de rechts. Langs het water. Langs het water. Nee, je moet aan deze kant. Ja, de brug. dat is, ja, aan deze Langs kant. het water. En kijk dan in het weiland. En daar zie je een fort van de stelling Amsterdam. En daar is Cres heel dolgelukkig met deze locatie. Die we beschikbaar hebben gekregen van de provincie. In samenwerking met de Haanmeer om daar onze spullen... Dus Geïnteresseerden te kunnen, kunnen daar ook kijken? Zaterdag zijn we dus altijd daar En in de maand mei, zoals deze, hebben we dus drie openingsdagen. En wanneer zijn die openingsdagen? Er is op dit moment donderdag, de vrijdag en de zaterdag. En normaal is het de zaterdag. Altijd zaterdags van s morgens tien tot s middags vijf zijn we open met vrijwilligers om dus mensen dus rond te leiden in... Dat er enorme gebeuren wat in 25 jaar... Door deze en er staat een grote collectebus bij de ingang. Je, daar staat een grote collectebus. Ik bedoel maar. <laughs> zeker weten. Zeker nou beter. heb je een enorme doos met materiaal meegenomen. Een gigantische verhuisdoos. Boeken, tijdschriften, foto's. Ja, het, het is jammer dat luisteraars het niet kunnen zien. Dus uh, <coughs> we kijken gewoon even mee. Maar dan zie ik het Kresmuseum Museum ontvangt een poederdoos als schenking... Ja, en jullie zijn blij met alle kleine dingen natuurlijk. Die poedendoos dat was um, van een mevrouw... die als... Um, ja, je had mensen die er brachten krantjes rond... en je had mensen die probeerden dus uh, foto's te maken... van bijvoorbeeld hier in Zandvoort... hoe de vork in de steel zat. Dat werd op uh, microfilms werd dat overgezet... en dat werd door een dame in een poedendoos achter het spiegeltje... werd die dus... Uh, ja, de vrije wereld ingebracht om dus uh, daar de Engelsen en de Amerikanen van op de hoogte te stellen hoe het in Zandvoort bijvoorbeeld hoe het uh, erbij stond in de, uh, in de bezetting en wat er een aantal mensen uh, solda Duitse soldaten gelegen waren enzovoort enzovoort en dat was deze mevrouw daar ja. de nabestaanden van die kwamen dus die bewuste poederdoos waar zij mee het hele land door heeft op allerlei manieren lopend, fietsend, liftend naar de vrijheid om microfilm. Dus naar de gealloyeerde Tom, Ton, terrein. ik ken je zo lang. Wanneer komt weer de hele stoet met Ouders oh en kinderen ontvoerd? Wij uh, hebben... Kost geld waarschijnlijk. In de jaren, tussenliggende jaren... we zijn op een gegeven ogenblik... Uh, één keer in de vijf jaar... een bevrijdingsdag moeten ja. gaan vieren. In de tussenliggende jaren... heb ik vijftien jaar achter elkaar... de rit georganiseerd. Scheveningen, muiden, langs het strand... Of, dat lag dan hoe het tijden was, andersom, van Scheveningen vertrekken naar Muiden of van de Muiden naar Scheveningen. Ja, maar ik wil ze in Zandvoort in het centrum zien. En uh, dat hebben we dus ook verschillende keren gedaan. Alleen ja, het moet passen. Het, is, het gemeentebestuur, de, de, de, de Zandvoortse bevolking, uh, moet daar eens goed op aanringen om dat gewoon weer een keer aan te vragen bij onze secretariaat in de Verenigde. Dus in moet van VVV of van de gemeente komen? Alles wat wij doen, op dit moment... doen we op uitnodiging van gemeentes. Oké. Okay. We zitten dus uh, morgen, nee, vandaag zitten we in Amstelveen... met een 60 voertuigen, ook weer mensen uit de regio... omdat de benzineprijs langzamerhand naar de 2 euro loopt. De vergoedingen vanaf de gemeentes dus... minimaal tot uh, een heel klein beetje is geworden. Ja, uh, krijg je dus geen inschrijvingen meer... ...in bijvoorbeeld voor aan de stad als Amsterdam... ...die het dus niet meer kan organiseren vanwege... Dus Ton, een oproep aan ons gemeentebestuur... wel het VVV, organiseer het en neem contact met Ton op. Ik, ik ga het telefoon nog, nog een keer noemen, 023 5717881. Beste Ton, we kunnen twee uur met je praten. Ja, het is onvoorstel. Want we weten zo verschrikkelijk veel nog niet... ...dat jij wel weet... Blijf alsjeblieft heel lang gezond, want jouw kennis die, uh, mag niet verloren gaan. Ik doe mijn best. Ik, uh, ben persoonlijk ben ik met mijn eigen uh, Tweede Wereldoorlog. Ik ben geboren in 1940 uit een uh, gezin van een Duitse moeder en een Hollandse kaaskop uh, Leienaar. Uh, mijn moeder had vier broers in de Duitse dienst, in de Weermachtdienst. En mijn vader als jongste broer had de brutaliteit om een na de meidagen, dus het geweer neer te gooien... en aan het lopen gegaan is met een aantal mensen... en als bevrijder weer teruggekomen is... met de prinses Irene Brigade. Ik weet daar... niets of weinig vanaf. Mensen willen de... en willen niks vertellen. Maar ik heb een boek gevonden... en daar staat de prinses Irene Brigade... staat daarin beschreven... en daar staat de naam van mijn oom... staat Geweldig. Ik heb nog één nichtje. Een dochter van hem in Engeland... heb ik contact mee om daar wat uit te weten... En ik ben in Duitsland aan het graven om te kijken wat mijn moeders broers meegemaakt hebben als ja, je machtsoldaat. Ton, we moeten helaas het uh, gesprek beëindigen, want de volgende sprekers staan weer klaar. Maar enorm bedankt dat je naar ons toe wilde komen en dit verhaal wilde vertellen. En dames en heren luisteraars, Ton is een heel bijzonder mens. Hou hem in ere, want uh, we kunnen je niet missen. Ik doe mijn uiterst uiterst best en ik hoop nog lang te kunnen blijven en uitdragen dat vrijheid vrijheid is. En dat dat verworven vrijheid is. En dat, dat we daar met respect en met diep neerbuigende uh, uh, blikken naar moeten kijken van hetgene die zijn leven geofferd heeft. Om deze vrijheid die we nu bezitten, om deze dus ook waar te maken. En het is jammer en ik blijf het jammer vinden dat er op dit moment nog steeds oorlogen zijn. Waar mensen dus uh, nog steeds gemarteld worden, nog steeds... ...honger moeten leiden om de uh, oorlog te uh, moeten doorstaan. Ik vind dat erg jammer dat het... We hoeven hier niets aan toe te voegen, Tom. De boodschap is heel duidelijk. Dankjewel. Dankjewel. wel. Hartelijk Dankjewel bedankt het komen ook. Dank vriendelijk. Uh, Albert Jan, weer lekkere muziek, goed passend bij de vorige spreker ja. uh, We gaan uh, verder, uh, goede luisteraars, mijn naam is Pieter Jouwstra Naast mij zit Yvonne Roosendaal En wij presenteren het programma Goedemorgen Zandvoort En aangeschoven is Gert van Kuik En misschien dat er sommige te zeggen, wie is die man? Ik kan me niet voorstellen, want Gert is zo bekend hier in Zandvoort Voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort Je zegt het toch goed hè? Dat zeg je helemaal goed Ja, ja. en fijn dat je er bent Gert ja. Uh, Gert, ik lees de kranten en ik zie allemaal verhalen over Markt. Naar de grote krocht. Uh, dan denk ik, ja, ik zal daar maar een kaaswinkel hebben. En tegenover me komt een markt gaan met kaas staan. Ja. Daar ben ik niet vrolijk. Nou, de, de, de grap is dat uh, een van de grote voorstanders juist de kaarswinkel is. Ja, hè? daarom zeg ik het even. Ik wilde oh. even de tussendoor komen. Uh, ja. Er staat voor degene die de tekst-TV bekijkt van ZFM. dat we over de evaluatie koninginnendag gaan hebben. Maar daar weet Gert eigenlijk te weinig van, dus dat doen we niet. Ja. Vandaar dat we opeens overspringen naar de weekmarkt. Wat goed hè? Ja. Ik had het al uh, gezien. Ik dacht, ik ga met Gert eens even over die weekmarkt praten. Waar ze nu staan, dat kan gewoon niet op dat zwarte veld. Nee, dat is, uh, dat is ook de mening van de, van de marktmensen zelf. En er is uh, ooit um, een klein stukje historie om ook te weten waar het naartoe zou moeten of kunnen. Is er ooit door iemand bepaald dat die weekmarkt op dat terrein komt bij het Louis um, De marktmensen zijn, zo zeggen zij zelf, daar eigenlijk niet of onvoldoende in gekend. En hebben anderhalf jaar geleden al aangegeven, daar willen we niet naartoe. Want dat is geen plek, vooral omdat er oorspronkelijk winkels... ...bij zouden komen. En die komen er dus niet. Dus het werd voor de markt eigenlijk onantrekkelijk om daar te komen. Buiten dat is toch een beetje een uithoek geworden. En, uh, dus marktmensen hebben dat aangegeven... ...maar de Raad heeft ooit besloten om het daar te doen. Er zijn voorzieningen voor getroffen. Nou, misschien de blauwe tram daar. Dat, uh, een nieuwe locatie voor de blauwe tram. Nou, daar <lacht> ja. ja. zijn ook wat problemen mee, begrepen, <lacht> ja. ik, hè? Maar waar ze nu staan, laten we wel zijn, het is ook levensgevaarlijk. Want ja. iedereen pleurt zijn auto daar neer, ja. midden op de weg. Eh, de ongelukken steeds, de mensen ja. die onder de auto's komen, onder de bus komen. Ja, ze moeten daar ja. sowieso weg. Alleen de, de probleemstelling was op enig moment dat de Raad dus had besloten dat ze elders moesten waar de markt mensen niet wilden. Toen heeft uh, Gertone, de, de verantwoordelijk wethouder, een gesprek met de commissie van de markt aangevraagd. En ik had wel aangegeven dat ik er ook bij wilde zijn namens de ondernemers, dus dat is ook gebeurd. En ja, er is een soort padstelling dat uh, uh, de marktmensen daar per definitie niet willen staan. En het zou erin kunnen uitmonden dat de markt weggaat uit Zandvoort. Maar dat kan niet? Ja, dat, dat, dat kan wel. Want de, de markt die, die moet daar natuurlijk wel uh, voldoende brood in zien, commercieel. Het is een verhoudingswijs kleine markt. En de markten zijn in andere plaatsen wel erg gewild. En dus daar doen, uh, er komen een paar nieuwe markten. Ik geloof dat, dat ze het over Volendam hadden. Nou, daar willen ze graag naartoe natuurlijk. Uh, dus wij dreigen mogelijk de markt kwijt te raken. Ze hebben zelf aangegeven, we willen op de grote klocht. Uh, wij hebben inmiddels een inventarisatie gedaan met winkeliers. En inderdaad, de kaasboer is een groot voorstander. Uh, van alle winkeliers zijn er, dacht ik, op dit moment twee, waarvan er één heel erg tegen is. En één, daar kunnen we een oplossing voor bedenken. Want die zit meer met aan- en afvoer van goederen. Maar dat kunnen we waarschijnlijk opzij ook wel regelen. Dus eigenlijk is iedereen voor, ook Albert Heijn... ...waarvan ik had gedacht, nou, die zal het wel heel vervelend vinden. Maar die snappen het wel. Omdat... Maar even die marktmensen, die komen soms met... hele enorme trucks aan... Ja. ...waar de spullen ook in zitten. Dus ja. die verkopen vanuit de auto. Ja, nou ja, dus de volgende... ...wat er nu ligt bij het HBD... ...Hoofdbedrijf hoofdbedrijfschap Detailhandel... ...die zijn nu met de marktmensen... ...een tekening, een plan aan het maken... ...of het überhaupt wel kan. Maar het begint eerst bij de vraag... ...willen we het? Nou, de ondernemers willen... Dan wordt er gekeken, kan het? En dan moeten we naar de gemeente terug. Met uh, de wens van de ondernemers. En uh, dat het facilitair mogelijk is. Ja En dan zal er waarschijnlijk opnieuw een raadversluit genomen moeten worden. Om die markt daar toch uh, te faciliteren. En, en niet op het LDC terrein. Ja, dat vraag je. De markt gaat waarschijnlijk elders. Waar zou die elders dan komen? Nee, het, is, het, het schijnt kennelijk zo te zijn dat de, dat, dat de markt. Die, uh, dat levert de gemeente overigens niks op hè? Het, het, het kost de baat, het is ongeveer neutraal zeg maar. en, en de markt mensen die bepalen waar ze willen staan met z'n allen, dat is gewoon een commissie ja. en als zij met z'n allen besluiten, we willen niet meer in Zandvoort staan dan komen ze gewoon niet meer in Zandvoort ja. het is een kleine markt, dus het is niet de meest populaire markt zeg maar. en als ze nou zo de keuze krijgen tussen een markt op Volendam op de dijk of in zandvoort uh, op het LDC, dan, ja, dan kiezen ze. Ja, kiezen we ook... daar niet voor. Ja. Maar we hebben een historie van honderd jaar. Dus zo, mm. zo eenvoudig is het ook niet. En ik heb maar wel... als je een mooie locatie hebt, komen er meer marktkoopleden hier naartoe. Tuurlijk. En, um, en maar de, de, de winst voor de winkelier is een grote krocht is, want dat niet iedereen snapt dat nog, is dat we heel veel bewoners krijgen uit Noord. Die uh, eigenlijk niet altijd in het centrum komen. van die zijn noordgebonden. Dus je trekt honderden nieuwe uh, consumenten uit ons eigen zandvoort. Die komen winkel op de markt en dan aanpassen ook kennis uh, kennismaken met de andere winkels. Ik weet uit ervaring dat als je een, vanuit de familie een slijterij naast Albert Heijn zit, dat je binnenloopt. Ja. Want uh, ze komen bij Albert Heijn boodschappen doen en nemen ze ook nog even dat flesje wijn mee of ja. die flesje neven mee. Dus Ik denk dat het zo werkt. Ik die denk koppeling op... is heel belangrijk. Ja, die, de slagen die naast Albert Heijn zit en naast uh, Peter Tromp. Volgens mij floreert hij uh, heel goed. Het uh, is altijd heel erg druk. En... Die zit vlak naast Albert Heijn. Dus ja. dus, uh, maar er zijn dus twee winkeliers. Eén is heel erg tegen. Um, uh, nou, dat, dat zei je zo. Maar de rest is voor. Dus um, de volgende stap is kijken of het kan. En daarna... Qua nou, nee, te techniek, uh, krachtstroom en dergelijke. Dat is allemaal te maken. Maar uh, verkeerscirculatie... Ja, dat dus dus, moet anders. De parkeerplaats moet worden opgeheven in, op die dag. Uh, er moet voldoende ruimte zijn van de... De wens is wel dat de kramen met hun gezicht naar de winkels toe komen, ja. Maar ook dat de kaaskraam natuurlijk niet tegenover Peter Tromp komt. Die moet ja, ja. aan de andere kant van Stiphout zitten. Zo, zo werkt het natuurlijk wel. Maar je hebt aan de linkerkant van de grote klok, heb je allemaal food. Hè? Daar heb je dus de, de slaag, de groenteboerder, Albert Heijnen, noem maar op. Dus daar wordt gepland de non-food afdeling. En de andere kant... Plantjes. Ja, plantjes uh, en, en, en weet ik veel, textiel en dergelijke. En aan de andere kant zou dan meer voet kunnen komen. Dus er wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Okay. Maar ook bijvoorbeeld voor ambulances en dergelijke. Wordt daar nog mee overlegd en dergelijke? Brandweer? Want stel ja. dat er bij Albert Heijnen boven wonen mensen daar. Ja. Stel dat er een fik in gaat. Wat ja. doen we dan? Er staan er allemaal kramen. Dan kunnen ze ja. niet bij. Ja. Worden die ook meegenomen in onderhandelingen? Ja. Politie, brandweer? Ja, ja er, moet er, er moet een nieuw plan komen. In die zin dat uh, de bus zal anders moeten rijden. was, dacht ik, toch ooit al sprake om de de route vanaf, uh, vanaf het uh, parkeergarage richting grote Krochten te leiden. Dus dat moet anders, er moet overleg worden met de busmaatschappij. Er moet voor de brandweer en uh, andere veiligheid moeten voldoende waarborgen zijn om dit soort calamiteiten te kunnen oplossen. Uh, dat moet allemaal gewerkt worden. Maar er komt dus een plan voor van de HBD. Wanneer verwacht je dat uh, zoiets effectief uitgevoerd gaat worden? Wanneer is de markt zover dat we daar kunnen zeggen, yes, ze zijn er? Nou, ik heb geen idee, ik, ik weet dat Praat plan... over dit jaar, volgend jaar? Ja, dat zou maar moeten, de HBD dus, dat, die, die, die markt... Nee, de markt nee, geen HBD, wat is het? Het is hoofdbedrijf van de detailhandel, die Vreemd de middel en ja. die intermediair hebben dit soort dingen. Die komen uiterlijk eind mei met een rapport, ja. met aanbevelingen richting gemeente, met een plan van aanpak, wat moet er allemaal gebeuren? Ja, dan hangt het van de raad af of zij akkoord gaan uh, en daarna moet het ingericht worden, ja. Het is nog voor het zomerreces... De gemeenteraad. Ik, iedereen wil dat wel, maar ik, ik, ik hou mijn hart een beetje vast. Maar goed. Uh... Maar in ieder geval dit jaar moet het even ja, worden. Ja, dat ik, zeker. Ik, ik denk zelf, Ja, juli, augustus. Hoe, hoe snel kunnen ambtelijke molens uh, draaien? Dat, dat weet Soms ik. heel snel. Ja, ik weet dat Gert Toon op zich ook uh, erachter staat, maar hij kan dat niet in zijn eentje beslissen. Maar ja, juli, augustus is ook een beetje vakantietijd. Hè? Dus ja, dat ja. zit dat natuurlijk ook een beetje tegen misschien. Ja, ja, maar zo ook, ja. Maar goed, dat is aan de winkeliers natuurlijk uh, om dat te bepalen. Het trekt ook extra volk. En we hebben natuurlijk ook twee keer per jaar een enorme markt waarin het dorp ook plat ligt. En dit is weliswaar wekelijks, maar alleen woensdagochtend van, uh, wat is het, tot, tot één uur geloof ik of zo? Nee, nee, nee. Soms tot vier, vijf uur oh, afhankelijk hoeveel okay. mensen er komen. Okay. Ja, komt het dus niet zo vaak. Nee, nee voor nee. mij hebben ze ook niet als nieuwe consument, maar het is nou het andere deel van Zandvoort wat hier dan komt winkelen Nee, ik ben geen marktbezoeker, maar ik vind het wel heel nee, leuk en nee, het moet nee, wel nee, behouden blijven. Het, het, het is niet alleen marktbezoek, het is ook een sociale ontmoetingsplaats. Tuurlijk, ja, heel veel mensen die spreken over op de markt en ja. die wisselen daar de laatste nieuwtjes uit, gaan een kopje koffie drinken ja. en dergelijke. Het, ja. is, uh, het is meer dan markt alleen. Ja. Nee, dat is het ook. Maar goed, het is een beweging en... Uh, en we hopen maar het beste van. Winkeliers hebben gesproken inmiddels dus. Gert, nu je hier toch bent, even een vraag. Ik zie een heleboel bordjes te koop verdwijnen in de winkelstraten. Of te huur verdwijnen. Ja. Wat doe jij daar allemaal aan? Houd je jezelf weg? Nee hoor, ik niet zoveel. Maar ik moet zeggen, in de halte staat met name Bart Wijnberg actief. En er zijn natuurlijk een aantal ondernemers erg inventief. Hè. Ik noem uh, dame van Tielisjes die een twee verdiepingen fantastische uitstelling heeft gemaakt zonnebank gekomen, ik dacht dat dat ook op het initiatief is van, uh, van Bart, Bart Wijnberg van de Halterstraat, dus op dat punt verdient hij alle credits, hij is er erg hard mee bezig in de kerkstraat lukt het wat minder en ik heb met Helians van de gemeente en met Bart een afspraak om te kijken wat wij zelf actief nog kunnen benaderen, er komt voor de zomer natuurlijk altijd spontaan komen er weer ondernemers binnen de kunst is om dat ook na de zomer vast te houden ja. en, um... maar je bent positief gestemd? Op dat punt uh, positiever dan ik een paar maanden geleden was, ja. Ja. Nee. Het weer. zonnetje. Het zonnetje. <laughs> nee, toch... maar eh, we, we, o, eh, een van onze adverteerders, je Dikbed. die is hartstikke enthousiast. Ja, hij op een fantastische locatie. Die zit in dus A1-locatie en uh, voortreffelijk. Ja, hij is heel tevreden. Ja. En voor mij, ik, hij heeft een huurcontract, dacht hij voor twee jaar... ...en ik hoop dat hij dat kan en mag verlengen... ...want het is een aanwinst, vind ik... Ja. ...voor Zandvoort, want dat hadden we nou nog net niet... ...en het is een hele goede ondernemer... ...van die zit al 40, 50 jaar in het vak... ...die begint niet ergens aan... ...en die gaat ook niet zomaar weg... ...dus daar is continuïteit... Uh, ...gewaarborgd, zeg maar... ...en de Zandvoorters weten hem ook te vinden... ...absoluut, ja, absolu ja hij, het is een Zandvoorter... dus ja. hij woont in Zandvoort... Ja. ...perfect... Uh, ...van de zomer, de ondernemersvereniging... ...wat zijn er nog voor activiteiten verwacht van jullie... Wij zijn tenminste een aantal mensen binnen de Ondernemersvereniging. Zijn nu druk bezig met uh, de zandscultuurwedstrijd, Europese kampioenschappen. We zijn winkeliers aan het benaderen om een klein cultuur te kopen: dat is een sculptuur van 50 bij 50 bij een meter. En... Weet, ik weet van de plaats waar we normaal uitzenden, Hotel Hoogland. Ja, die, gaat die heeft erop ingetekend ja. een, een zeemierman. Die, een man. Oh ja, ja, ja, zeemierman. Ja, daar moet je zeemierman ja. zijn. En die wordt in Hotel Hoogland binnen opgebouwd. Ja. Ja. En ze, dan hoop ik dat ik gasten binnenkrijg die ook even het hotel kunnen bekijken... Ja, nou dat is de grap, Er komt een routeboekje. We hebben nu. Uh, Dennis Moerenburg heeft uh, beslist, uh, Peter Tromp heeft beslist, uh, Bart wijnbergen La We nemen er misschien twee. Um, we zijn bezig met het VVV en met uh, haven Verzandvoort en nog een paar, de HEMA bijvoorbeeld dat moet allemaal nog dat wachten nog allemaal op hun beslissing maar dan komt er een routeboekje door het dorp heen en dan kan iedereen die beelden uh, alsnog uh, bekijken. Goeie naast, bekijken naast de acht beelden die er toch al komen want dat zijn die beelden van vijf, zes meter hoog hè? De, gewoon de, de echte beelden zeg maar Koperbeen. je bent lekker bezig ja en dan, uh, waar waren we nog meer mee bezig Ja, de verlichting natuurlijk nog en de historische autoraces hè, van Zandvoort dat willen we dit jaar ook... Uh... In begin september? Ja, we gaan we met het circuit een beetje optuigen. Dus, uh... En dan komen ze daarna naar het centrum toe? Ze komen naar het centrum toe, ja. ja. We hebben betrekkelijk weinig te doen, maar ze komen naar het centrum toe. Wij gaan de ondernemers vragen om hun uh, winkels een beetje uit te rusten in die uh, sfeer. Ja. Kunnen ze niet de auto in de etalage zetten? Zouden, volgens mij willen ze het allemaal wel, ja. probeer ja. <laughs> je veel goed? werk? of zo. <laughs> Gert, eh, enorm bedankt dat je ons weer hebt bijgepraat over deze situatie, de markt. Ja, graag En alles wat er omheen gebeurt. Eh, we wensen je heel veel rust toe, maar dat lukt toch niet. Want je bent, je bent zo gespannen als wat om alles goed te organiseren voor de middenstand. Ben ik nu gespannen? Nee hoor. Nee, maar je kwam binnen van ik heb het zo druk. <laughs> nee, ik, nee ik, mijn conditie is ongeveer nul. Nou, dus doe... dat stukje van Hotel Hoogland, die fiets heeft een beetje alles gevergd wat ik in me heb. Doe dan even rustig aan. Bedankt voor je kom Gert. U luistert natuurlijk naar de muziek van Glenn Miller en dat past op deze bevrijdingsdag. Trouwens, de hele muziek die we tot nu toe gehoord hebben is allemaal bevrijdingsmuziek uit 1945 en omstreken. Maar uh, ja, er zit een belangrijke gast aan tafel. <lacht> uh, Eén Albert Jan Vos, de programmadirecteur van ZFM. Goedemorgen. En uh... Ik ben blij dat hij tijd heeft genomen, gekregen om hier bij ons aan tafel te schuiven. Uh, dat betekent dat Ton Hendricks nu achter de knoppen en de schuiven staat. Fijn, Ton, dat je dat allemaal wil doen. Uh... We zijn blij dat we onze baas hier aan tafel hebben. Ja, het is toch een multitasker no. om dat even netjes te zeggen. Wat kan ja, hij eigenlijk alles, niet? Alles. jan ja. wat is er voor nieuws allemaal te vertellen? Uh, nou, de aanleiding dat ik hier zit is gelegen in het feit dat we de zomermaanden zitten eraan te komen. Dus een aantal jonge lui werkzaam bij CFM. Dus wat meer in vrije tijd hebben en met allerlei ideeën bij mij zijn gekomen. Waaruit wij het volgende hebben gedistilleerd, onder het thema CFM komt naar je toe, ze, krijgen we de zomer een soort drive-in gebeuren van de lokale omroep. Leg uit, wat betekent dat? Dat zijn drie opties zijn er mogelijk. Nou, allereerst CFM komt naar je toe, de drive-in gebeuren. Ben je thuis? Nee, in Zandvoort, op strand oh. of bij de jaarmarkten of... Uh, Mensen die, of ondernemers die graag willen dat de CFM een soort disc... Eh, de gistjockeys van ons willen inhuren, dat kan. Ja. En dan hebben ze twee mogelijkheden. Of het wordt een live uitzending via, de, via onze zender. Of het wordt een zogenaamde standalone uh, gebeuren. En dat wil dus zeggen dus dat we wel als CFM gistjockeys leveren. Met alles erop en eraan. Maar dat het niet live op de radio komt. Maar ja, alles erop en eraan betekent ook... Apparatuur, en... apparatuur alles, de hele, uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus uh, gewoon een soort, tussen aanhalingstekens, professionele drive-in ZFM. Dus dat is, uh, daar hebben we gisteren de uh, laatste besprekingen over gevoerd. En uh, het is nu zaak om, die, die, die, we hebben twee locatiesets. Eén die staat in Hotel Hoogland en die andere is dan bedoeld voor die drive-in uh, gebeuren. En uh, dan moet je dat zo zien, hè? mooi strand, uh, veel mensen op het strand en dan de, de, de jonge garde van CFM die daar dan uh, de gistjockeys uh, gaat spelen. En we hebben een aantal hele goede en veelbelovende die uh, bij CFM rondlopen en uh, die willen graag aan de bak. Nou daar hebben we dus uh, deze, de, deze formule voor uh, bedacht en uh, die, wij hopen dat hij op 20 uh, mei voor het eerst een beslag gaat vinden tijdens uh, de jaarmarkt. Hier in Zandvoort. Dat is het streven. En om daar uh, achter de présence te geven. En ons ook voor te stellen aan het winkelende publiek. Voor diegenen onder ons die ons nog niet weten te vinden. En uh, van daaruit dus ook op diverse locaties. Op het strand, tijdens feesten, partijen. Uh, en noem maar op. Je hebt bewezen met techniek. ...dat je de goede apparatuur hebt... ...bijvoorbeeld met die rond de tafel ja, nou dat was natuurlijk... ...van het parkeren in, in louis Davis Ja, dat, was een, uh... ...dat ging voortreffelijk. Dat, nou, ik ben blij dat je dat zegt... ...en ik moet ook zeggen dat de reacties uh, erg goed zijn. We hebben dus als CFM bewezen... ...dat we dit soort evenementen aankunnen... ...en dit in dit geval met de gemeente. Dus daar staat wel een kostenplaatje tegenover... ...want je bent toch met vier man... Die, ...die bewuste uitzending... ben je ...van zes uur tot half twaalf ben je bezig... Maar er moet ook wat gegeten worden. en, en wat... sjouwen van alle apparatuur en en inrichten en opstellen. Maar uh, het feit waarom we dat zelf wilden doen, ook is ook om te kijken: van uh, we hebben de apparatuur in huis. Ze uh, kunnen, kunnen dit soort evenementen aan. En dat gaat er natuurlijk ook gelden voor die drive-in uh, gebeuren van uh, jonge lui van kunnen we het aan? Is de apparatuur goed? Want ik heb zoiets van als het niet goed is, begin ik er niet aan. Dus het moet gewoon kwalitatief goed zijn. Komen er komen natuurlijk meer dingen bij kijken: uh, vervoer. Dat is uh, allereerst, het zijn allemaal vrijwilligers, hè? Dus, dus ze moeten ook kunnen. Ja. En, uh, maar ja, ik heb nog een coördinator benoemd, uh, Rudy Nicola, die gaat het allemaal uh, besteren. Dus die wordt daar de baas van, om het zo maar eens te zeggen. En dat is ook zo'n jongen, die, echt een jonge donder. En die uh, begint ook niet aan als het niet goed is. En, uh, maar we hebben gisteren een knelpunt besproken, is, a, kunnen ze, hè, als, of hebben ze de tijd voor, je moet minimaal vier man hebben. Uh, vervoer is een logistiek, is in is, is, is zoverre een probleem. Er zijn wel auto's, maar die zijn niet geschikt om die apparatuur te vervoeren. Nou, en als je op een jaarmarkt gaat staan, wil je natuurlijk ook een beetje, beetje professioneel tevoorschijn komen. Dus we zijn naastig op zoek naar een soort launch set. Dus bij deze maak ik misbruik van de gelegenheid om te vragen wie heeft eventueel een een kwalitatief goede lunch set Hoe bedoel je daarmee, lunch set? Nou ja, je kan denken aan zo'n barbecue tafel waar je met, dus met z'n vieren aan kan gaan zitten en daar je dus interviews kan gaan afnemen oké okay. en we zijn, moeten natuurlijk, uh, ja stof hebben we ook nodig om het allemaal, die snoeren allemaal een beetje netjes weg te werken dus daar zijn we achter de schermen nu druk mee bezig dus vervoer is nog een probleem en uh, de, de, de aankleding van, uh, van een en ander maar oh, voor de rest, de apparatuur is er al Jan als strandpachters, dit horen en die zeggen: ja. Ik heb een feestje. Ja. Uh, wie kunnen ze dan bellen? Nou, voor zover ze me nog niet, niet kennen, <laughs> kunnen ze me aanspreken, uiteraard. Maar uh, in eerste instantie adviseer ik ze dan uh, contact op te nemen met uh, redactieapenstaatje ZFM Zandvoort.nl. Redactieapenstaatje ZFM Zandvoort.nl. En dan komt het vanzelf bij mij en Rudy terecht. En uh, dan gaan we de actie ondernemen. Ik heb uh, inmiddels al een verlanglijstje van drie evenementen waarvoor ze graag. Uh, ...van onze diensten gebruik willen gaan maken. Welke zijn dat? Nou, ik zal één voorbeeld even noemen. Maar dat is dat, uh, bijvoorbeeld Plas du Tertre. Ja. Dat is een praktisch voorbeeld. Maar dat is een Franse markt. Een hartstikke leuke, In een leuke markt. In de is dat. Daar, daar regelen we elk jaar al de muziek. Mogen, mogen we de, de muziek regelen? Maar nou, die hebben nu een verzoek neergelegd... ...of we dat eventueel ook... Uh, ...via CFM live in de uitzending kunnen gaan brengen... ...dan wel gistjockeys daar naartoe te sturen. Nou, Dat is een praktisch verhaal, Daar zijn we intern nog even aan het debatteren. De muziek gaan we sowieso regelen. Dus dat is al geen probleem. Die afspraken zijn er allemaal. Misschien kunnen we nog een, een extra tintje aangeven. Maar het betekent wel dat, ik neem aan dat die markt van... ...s morgens 10 tot 5 duurt, maar 5, als je gistjockeys daarheen zou sturen... Vijf, vijf uur lang Franse chansons. Kijk, dat is, we, we moeten het praktische met het, met, het, met het leuke natuurlijk combineren. Dus daar zijn we mee bezig. Uh, die, maar goed, nogmaals, de jaarmarkt is het eerste waar we streven om daar het acte de présence te gaan geven. En uh, plasiteertig zijn we sowieso. Er zijn al enkele ondernemers die interesse hebben getoond. Maar er ja, hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En dat is dan afhankelijk van hoe en wat. Dan moeten we nog even in het bestuur bespreken wat voor prijskaartje daar aan komt te hangen. Want het is dus allemaal geld voor het goede doel, om het zo maar eens te zeggen. Want het gaat rechtstreeks in, in onze kast. En dan kunnen wij de apparatuur voor aanschaffen. En, en dat mag wel eens vernieuwd worden. Dat zou wel eens vernieuwd mogen <laughs> ik worden. Ik trouwens voorzichtig uit. Ja, maar daarom vind ik het zo knap. En dat zeg ik elke, elke keer weer. dat we Ondanks het feit dat we verouderde apparatuur hebben. En noem maar op. We, we alles draaiende hebben. Dus een pluim voor de technische dienst van, van de lokale omroep. ...dat we ondanks en dankzij alles uh, de zaken zo regelen zoals we ze regelen. En met, met ondanks natuurlijk de digitale kanaal 40 erbij... ...waar we dus ook allerlei plannen mee hebben. En niet zoals vorige keer de races uitzenden... ...maar dat kan gebeuren in een vrijwilligersorganisatie. We hadden uh, de, de, de eerste races van het jaar hadden we uitgezonden... ...alleen het geluid was slecht. Nou, we hebben nu een werkgroep uh, in het leven geroepen... ...die met in onderling overleg met het circuit... ...dat, dat mag gewoon niet weer gebeuren... Zoals de vorige keer. Maar goed, het kan gebeuren. En als het gebeurt, moet je daar... Uh, Wanneer de, de volgende races die uitgezonden worden? Uh, Pinkster races, denk ik. Oké. Okay. Uh, zo even uit mijn hoofd. Maar om terug te komen uh, uh, naar de kern van... CFM komt naar je toe. Het bestaat. We gaan uh, 20, uh, 20 mei gaan we proberen uh, te draaien op de jaarmarkt. En van daaruit uh, all over Zandvoort... Ik, bestelling ook Ik ben altijd nieuwsgierig <laughs> naar alles wat jij te zeggen hebt En wat er weer gebeurt met de radio ja. Want daar zitten we toch voor in een leven we voor. Uh, Albert-Jan, we gaan naar het nieuws toe Laatste minuut is... Als er nieuws is, want voor tien uur was er ook geen nieuws maar... Maar, Ja, misschien bevrijdingsnieuws dat, uh, <laughs> ik, ik weet ook nog niet Maar we, we wachten maar af Maar we horen zo meteen van Tom wel Of er nieuws is, anders gaan we naar een plaatje luisteren En dan gaan we naar uur. Yvonne, het tweede uur Wat krijgen we dan allemaal? Dan als het goed is komt raadslid Hans Drommel over de ronde tafel van 8 mei. En dan is het de gemeente en communicatie. Dus ik zou zeggen ga allen heen, ga allen heen. Dan komt Hans Hogedoren over de stichting Zandvoortse Bridge activiteiten. Dan hebben we Karin Hofstra. Zij is verpleegkundig van Nieuw Unicum. Zij wil meer aandacht voor MS, oftewel multiple sclerose. Daar hebben we een hele afdeling van in... Uh... De ja. Unicum en zij is deskundig op dat gebied Heel goed, daar gaan we dus Tweede uur met aandacht naar luisteren En we zullen de nodige vragen stellen uh, Albert Jan bedankt Pieter en uh, Yvonne ook hartelijk dank Dat ik hier mogen zijn ja. <laughs> We gaan naar de muziek, Tom Hendricks I got the blues Haunting my mind Why did I lose Where can I find Sweet loving you Man of my dreams I'm feeling sad and blue Please come home to me Make me feel happy again Why don't you see? I'm your gal, you're my man. Love,